Jo in, met Tim Overdijk. Zijn er al ministers gearriveerd voor de verwachte slotklap op het Sociaal Akkoord? Dat zou nu zo ongeveer moeten gaan gebeuren. Onze verslaggever is ter plekke. Eerst het internationaal, Mark Visser. Ja, want rond deze tijd dus komen premier Rutte, minister Ascher en de top van de vakbonden en werkgevers bij elkaar op een school in Den Haag. Naar verluidt zijn het kabinet en de sociale partners dichtbij een Sociaal Akkoord. Premier Rutte vindt het een goed teken dat het kabinet met de sociale partners om de tafel gaat zitten. Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op de uitgelekte onderdelen van het akkoord. Mogelijk vervalt het derde jaar van de WW. Er zou in dat jaar wel een werkloosheidsuitkering moeten blijven. Maar daarover moeten de sociale partners per bedrijfstak afspraken maken. Mogelijk wordt een nieuw sociaal akkoord vanavond dus al gepresenteerd op een persconferentie.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 Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst. En moet vaststellen dat nou ja, in ons geval meer dan de helft van de gegevens ontbreekt. En niet alleen bij qua wonen, het is ook het geval bij veel andere woningcorporaties. D66 en PvdA willen snel opheldering van het kabinet over de regels voor onbemande vliegtuigjes. Veel van deze ongeheten drones vliegen met camera's door het Nederlandse luchtruim. Maar de regels en veiligheidsvoorschriften zijn onduidelijk. Kamerleden willen meer duidelijkheid over wat wel en niet mag. En ze vragen zich af of bij de opnames van de camera's de privacy in het geding is. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens is de kans groot dat de wet overtreden wordt. De Franse opperrabijn Gilles Bernheim heeft ontslag genomen vanwege plagiaat. Hij heeft toegegeven dat hij delen van een boek heeft overgeschreven. En ook stond er ten onrechte op zijn cv dat hij een prestigieuze filosofiegraad had... Volgens de Franse wetenschappers heeft hij ook een artikel... over het homohuwelijk niet zelf geschreven. Bernheim werd in 2006 gekozen tot opperrabijn voor een periode van zeven jaar... en hij stond bekend om zijn tolerantie ten opzichte van andere godsdiensten. Een van zijn bijnamen was opperrabijn van de katholieken. Het reformatorisch dagblad stapt na 42 jaar over op tabloidformaat. Maandag rollen de eerste kranten in een nieuwe vorm van de pers. Van de landelijke kranten op groot formaat blijft nu alleen nog de Telegraaf over. In de afgelopen jaren stapten Trouw, NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant al over op het kleinere formaat. De website rechtspraak.nl is getroffen door een cyberaanval. Volgens de Raad voor de Rechtspraak begon de aanval rond half twee vanmiddag en zijn de problemen nog niet voorbij. Op sommige momenten lukt het ons om wel toegang te krijgen tot de website. Op andere momenten lukt dat weer niet bij het doorklikken naar informatie. En dat past ook wel bij het karakter van een aanval die we in het verleden gezien hebben op Rechtspraak.nl. Volgens de Raad voor de Rechtspraak is het een gerichte aanval door een kleine groep cybercriminelen. Rechtspraak.nl wordt onder meer gebruikt door de pers en door advocaten om informatie uit te wisselen met de rechtbanken. Concertgebouw in Amsterdam, heeft voortaan de koninklijke status. Koningin Beatrix heeft het predicaat aan de concertzaal verleend. Vandaag is ook de grote gouden lier teruggeplaatst op het dak van het concertgebouw. Die heeft vanwege het 125-jarig bestaan een nieuwe laag bladgoud gekregen. Het concertgebouw vierde gisteren zijn jubileum met een concert met befaamde solisten als pianist Lang Lang en violist Janine Janssen. Dan het weer. Regen trekt geleidelijk weg. Morgen zon, maar ook een enkele bui nog. In het weekend gaat de zon vaker schijnen. En vooral zondag is het zacht. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Het verkeer, René Passet. Goedenavond. Goedenavond. Vooral problemen op de A28 nu, Tim. Nogal wat ongelukken daar. Bij Maarn in de buurt en bij Zwolle. Op de A1 is het daardoor ook wat drukker van Amersfoort naar Amsterdam bij 1 Brugge 7 kilometer. De A28 Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maarn 5 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen, dus daar zijn we nog niet vanaf, vrees ik. Elders op die A28, het stuk van Amersfoort naar Zwolle... is het vastgelopen bij Zwolle-Zuid, 6 kilometer. Door een uh, ongeluk met een vrachtwagen op de andere rijbaan... richting Amersfoort, daar zat 5 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Ook op de A32 was een ongeluk, van Meppel naar Heerenveen. Nou, alles is daar opgeruimd, maar bij Steenwijk-Zuid... mag u nog aansluiten, 4 kilometer. Ten slotte, de langste dagelijkse file bevinden buiten de Randstad... op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen het grijzoord en het Ewijk, 11 kilometer. Dankjewel René. Zo direct het laatste nieuws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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Acht over zes, goedenavond. Het zou nog weken duren, het zou moeizaam gaan. Maar vandaag kwam de trein van de sociale partners op gang. En het werd een sneltrein met nu ook het kabinet aan boord. En de eindbestemming is in zicht: een sociaal akkoord. Dus gaan we naar Peter van der Weerschout bij het Mondriaan College in Den Haag. Die laatste puntjes op de i, zijn die gezet? Ja, die laatste puntjes op de i die zijn gezet. De laatste puntjes op de i zijn gezet tussen werkgevers en werknemers. Dan moeten er dus nog allerlei andere uh, handtekeningen opkomen van uh, leden van het kabinet. Maar Ton Heerts van de FNV, die zei het zojuist zo. Ja, tussen werkgevers en werknemers is er een akkoord. En betekent dat dat daar moeilijke onderhandelingen met het kabinet volgen? Of verwacht u daar vanavond uh, uitsluitsel over? Daar verwachten wij uit te komen. Het ja, dan... zal nog wel even moeilijk worden, maar we verwachten er wel uit te komen. Ja, daarnaast de heer Bernard Wiensjes van VNO NCW, een andere belangrijke onderhandelaar namens werkgevers. Akkoord, inderdaad, iets waar u blij mee bent? Als je akkoord hebt met de heer Jets, dan kun je uiteraard ook alleen maar hetzelfde zeggen. We zijn blij met het akkoord. We zijn blij met de samenwerking met de werknemers en met de werkgevers. Maar. Het niet three to tango in dit geval. Dus we moeten even afwachten of we met het kabinet ook zo ver komen. Wordt dat echt spannend nog vanavond of is dat een formaliteit? Dat hangt van het kabinet af. Dat hangt van het kabinet af, zei Ton Heers van de FNV. Hij had het dus over een akkoord tussen werkgevers en werknemers, Peter. Eh, we mogen ja. dus nog geen officieel sociaal akkoord noemen. Nee, dat mag je nog niet doen, want dan inderdaad, precies zoals Bernard Wintjes net al zei, dan moeten er ook nog handtekeningen onder van premier Rutte en ook belangrijk van uh, Lodewijk Asscher. Gewoon de handtekening van het kabinet. En zojuist kwamen die twee gezamenlijk hier bij het Mondriaan College in Den Haag aanlopen. En ze werden omstuwd door cameraploegen en door ons van de radio. Premier Rutte hoor je als eerste en daarna Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken. Heel belangrijk zou zijn om verder te werken aan het herstel van vertrouwen. Dat werkgevers, werknemers en kabinet deze hele grote hervormingen in samenhang met elkaar tot een akkoord kunnen brengen. En ik merk ook dat het gevoel van urgentie van iedereen. Is het dan meneer Asscher een kwestie van afstemmen of echt nog onderhandelen? Hey, we gaan echt in gesprek. We zijn heel blij dat nu deze fase is ingetreden. Het is serieus, we zijn optimistisch. Het zou heel mooi zijn, maar het is nog niet zeker. Vanavond het akkoord. We hopen het. Je hoort het, hè? We hopen het. Het is heel belangrijk, namelijk dat, uh, dat er een, een, een visie komt van het kabinet, van de werkgevers en de werknemers op die toekomst van de sociale zekerheid, op de toekomst van de arbeidsmarkt, op de toekomst van de pensioenen... En wat gaan we doen met de flexcontracten? De afgelopen dag, 24 uur, eigenlijk zijn er wel een aantal dingen uitgelekt, Tim. Ja, maar als ze zegt de minister van Sociale Zaken, we gaan in gesprek. We hoorden Doekle Terps een uur geleden zeggen: van ach ja, dat is allemaal doorgerekend door de mensen van het kabinet. Dit is gewoon rond. Heb jij dat gevoel ook? Nou ja, ik heb, dat, ik heb dat gevoel ook, maar dan nog, dan nog is het gewoon goed om... Uh, vergeet niet dat ze natuurlijk hier uh, de werkgevers en de werknemersorganisaties... de voorzitters bij elkaar hebben gezeten bij het Mondriaan College... om nog even uh, eerst samen dat akkoord te krijgen. Uh, en natuurlijk is er uh, gebeld en gesondeerd en afgesproken... Met, het, uh, met de ambtenaren van sociale zaken, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Maar uiteindelijk wordt er hier toch gewoon definitief nog even diep met elkaar uh, uh, gesproken... elkaar nog even in de ogen uh, uh, gekeken. En gezegd, en zo en zo gaan we het doen. En wat gaan ze dan doen? Dan gaat het erom dat er toch hè, de komende jaren 35 werkpleinen bij komen. Werkpleinen waar mensen eh, die de komende tijd werkloos raken... Eh, weer geholpen kunnen worden aan een baan. Dan lijkt er ook afgesproken te zijn dat mensen die een arbeidshandicap hebben... waar het gewoon moeilijk voor is om aan een baan te komen... dat werkgevers en werknemers nu samen hebben afgesproken... zonder dus die wettelijke druk... om eh, de komende jaren 10.000 mensen met zo'n arbeidshandicap... tot. Eh, 2020 aan een baan te helpen. Lukt het overigens niet, dan komt er alsnog gewoon zo'n zo verplichte uh, aanname van, uh, van mensen met een, met een arbeidshandicap. En het lijkt er als het gaat om bijvoorbeeld de flexcontracten, dat er, er een einde moet komen, een verbod zelfs, op uh, nulurencontracten in de zorg. Dat zijn zo even een paar van die nieuwe dingen die wij het afgelopen uur hier te weten zijn gekomen. Tim. De laatste nieuwe details in dat akkoord, dat is bevestigd door de werkgevers en werknemers, dat uh, is gesloten. Nu moet het kabinet er een, een klap op geven en dan is het, wachten op die persconferentie. Later vanavond hier te horen, natuurlijk, op radio 1. Peter van de Meerschout, tot later. In de Verenigde Staten is een strengere wapenwet een stapje dichterbij. In de Senaat is genoeg steun om het debat erover te beginnen. Sommige congresleden probeerden te voorkomen dat er überhaupt over zou worden gesproken. Wouter Zwart in Washington, uh, ja. er wordt gesproken. Ja, spreken om, uh, om, om te gaan spreken inderdaad. Ja, het werd eigenlijk gestemd om te gaan spreken. Inderdaad. Dat klopt, Ja, er zijn 60 stemmen voor nodig. Het werden uiteindelijk uh, 68. En daarmee is er dus inderdaad een meerderheid... om in ieder geval te gaan bespreken in de Senaat die wet voorstellen. Om ze in ieder geval een kans te geven. Uh, en er dan uiteindelijk ook over te gaan uh, stemmen. Nou, dat is een stap die sommigen hier zien... toch als een hele kleine overwinning op het gebied van wapens. Want het is zo'n gevoelige kwestie... waar eigenlijk vrijwel niemand zich over het algemeen aan durft te branden. Nou, nu begint dan toch officieel een periode van debat. Een debat dat heel heftig gaat worden, want nu begint het natuurlijk pas. Hè, want als je besluit om ergens over te praten, wil natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat je het er ook mee eens bent. Dus dit wordt een fikse knokpartij de komende weken, waarbij tegenstanders natuurlijk van strengere wapenwetten er nog alles aan zullen doen om dingen tegen te houden. Dat gaat dus weken duren, zeg je. Hoe groot is dan de kans ja. dat de Senaat inderdaad een strengere wapenwet gaat aannemen? Nou, het wordt uiteindelijk toch wel een heel uitgedund plan. De afgelopen week hebben we gezien dat een echt een brede wet om bepaalde machinegeweren die zo vaak gebruikt worden bij van die moordpartijen om die te verbieden, dat gaat het gewoon niet redden. Zo'n verbod, er zal wel een stemming over komen, maar die gaan ze waarschijnlijk verliezen. Ook een verbod op grote magazijnen voor meer dan tien kogels gaat het zeer waarschijnlijk niet halen. Maar wat dan wel kans maakt, en daarop richten nu zich die huidige wetvoorstellen, is de uitbreiding van de Zogeheten background checks. Dus als je een wapen komt uh, wil kopen, dan uh, word je nog strenger en vaker gescreend op uh, je criminele achtergrond, op je mentale gesteldheid, et cetera. Maar zelfs daarover moet ik erbij zeggen. Heerst echt nog verdeeldheid. En dus worden er nu zeg maar, allerlei amendementen bedacht, concessies gedaan, waardoor uiteindelijk er misschien straks een meerderheid van de senatoren voor een plan kan zijn. Dus zeer uitgedund. Ja, wat voor concessies zijn dat dan? Nou, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld die screening van een klant die een wapen wil kopen. Nu, als je een wapen, een wapen koopt in een winkel, dan moet je zo'n background check doen. Maar als je een wapen bijvoorbeeld op uh, internet koopt of op een grote wapenbeurs, dan hoeft dat dus niet. Nou, in het nieuwe plan willen ze dat uh, strenger maken. Dus je zou zeggen, nou, dat is, dat, dat is goed. Dus ook het screenen op de beurs, op het internet, maar... Uitzondering is bijvoorbeeld dat een transactie tussen familie of vrienden... dat mag dan wel weer zomaar. Dus, dus Tim, als ik jou mijn pistool zou verkopen en wij zijn vrienden... dan hoef jij dus volgens die huidige plannen zoals ze er nu liggen... Eh, geen screening te doen. Nou, Dit alles wordt dus de inzet van het debat. Daar wordt nog weken over geruzied. En dan uiteindelijk komt er misschien toch nog een akkoord. Wat is het woord? dankjewel. En nee, Passet, het zou een beetje moeten aflopen. Gebeurt het ook? Ja, maar het gaat heel mondjesmaat hoor, Tim. 150 kilometer staat er nu. We zaten net op 170, naar nou ik me herinner. Uh, op de A28 Utrecht-Amersfoort is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht vanuit Utrecht. Het levert behoorlijk wat vertraging op. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer dan ook om voorlopig uh, om te rijden. Vanaf uh, knoopboek Lunette rijdt dan via de A12, de A30 en de A1. Uh, want er is ook op elders op die A28 een ongeluk gebeurd. Bij Zwolle, daar is trouwens al beter nieuws over. De weg is juist uh, vrijgegeven. Maar vanuit Hogeveen loopt het nog vast. Bij Zwolle staat het nu drie kilometer. Het NOS Radio 1 -journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het zou een mooi schouwspel moeten worden: de ballonnen die met de troonswisseling opgelaten worden in Amsterdam. Maar ze zorgen daarvoor gedoe bij een deel van de gemeenteraad. De ballonnen, we hebben het over 150.000 stuks. Die moeten de lucht in na de koningsvaart, de rondvaart van de nieuwe koning en koningin over het ei. Maar Jonas van Lammeren van de Partij van de Dieren in Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. U ziet dat niet zitten, waarom niet? 150.000 ballonnen, dat is nogal wat. Uh, ja, dat zien we niet zitten. Dat is gewoon zwerfafval. Er komen 150.000 ballonnen in het milieu terecht. En uh, dat moet je gewoon niet willen als dat. Zeker niet als het over de hele wereld wordt uh, uitgezonden. Uh, er, is uh, er zijn natuurlijk enorme problemen met het milieu. En daar moet je niet 150.000 ballonnen even nog bewust in gaan gooien. Want niet alle ballonnen blijven, blijven in de rug, die komen op een gegeven moment beneden. Wat zijn daar dan de gevaren van? Want er worden bij andere evenementen natuurlijk ook ballonnen opgelaten. Waarom juist hier? Nou, we, we zijn altijd tegen het in het milieu uh, gooien van ballonnen. Hè. Het, het zou hetzelfde zijn als je 150.000 uh, papieren zakjes aan mensen uh, geeft... en vervolgens roept, uh, ja, gooi ze maar in de gracht. Want dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Het probleem met ballonnen is vaak uh, de linten, uh, daarin, uh, dat eten vogels, die gaan eraan dood. Het, uh, het blijft in het milieu, het is niet afbreekbaar. Soms de plastic ventielen die erin zitten. Uh, en uh, er wordt ook beweerd dat deze ballonnen uh, biologisch afbreekbaar zijn. Maar dat... Ja, dat zegt de burgemeester, die wijst erop dat de ballonnen gemaakt zijn van afbreekbaar latex. Dat blijft dus niet in de natuur. Uh, het blijft meer af... Het, het, het kan afbreken onder de juiste omstandigheden. Maar dat het zegt kan de burgemeester. Ook... Ja, dat klopt. En uh, uh, Die latexplonnen die kunnen ook afbreken onder, uh, in, in, het, in de natuur en het milieu. Maar dat kan nog steeds heel erg lang duren. Um... Daarnaast, onze koning die zet zich in voor schoon water. Dan reist hij de wereld voorover. En vervolgens uh, doe je dit bij zijn kroonswisseling. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een absurd plan. Ja, yeah. uh, burgemeester van der Laan zegt dat je gaat uitzoeken. Hij komt erop terug. Uh, denkt u dat dat ook gaat gebeuren voor 30 april? Is dat wat nou uh, misschien? Uh, ja, hij zal erop terugkomen voor uh, 30 april. Maar voor ons is het standpunt gewoon heel simpel. Je wil niet 150.000 uh, ballonnen uh, uh, uh, loslaten. Het gaat de hele wereld over. Uh, op de beelden, het is een heel slecht teken. En uh, ook die biologische afbreekbaarheid zetten wij echt onze vraagtekens bij. Het wordt een issue in de gemeenteraad. Johannes uh, Jonas van Lammeren van de Partij van de Dieren, hartelijk dank. Dank u wel. Goedenavond. Een enorme partij rundvlees wordt teruggeroepen... omdat de veiligheid niet is te garanderen. Hoe zit het met het vertrouwen van de consument? Josephine Treh hier ging kijken in Os. Het teruggeroepen vlees komt daar vandaan. En de vleesindustrie is er van oudsher belangrijk. Maar Jozefien, je bent ook iemand tegengekomen... die eigenlijk wel blij is met zo'n vleesschandaal. Wie is dat? Ja, klopt. Met uh, Olaf van der Graag. Hij is van natuur en milieu. En we staan hier schuin voor de ingang van de supermarkt. Want we mogen even niet uh, binnenopnames maken. Met een bord... Met daarop allemaal kleine stukjes... Wat is dat eigenlijk? Stukjes groenschijf. Met daarop allemaal vlaggetjes. En die zijn vegetarisch, hè? Klopt. En jullie grijpen dit vleesschandaal aan om jullie zelf te promoten? Eigenlijk was het geheel toeval. Wij zijn gisteren een grote actie gestart... om twee miljoen mensen gratis vleesvervangers te laten proeven. Maar dit zijn natuurlijk goede tijden voor jullie. Ja, dat is een beetje cynisch, maar uh, wij merken dat op dit moment... heel veel mensen inderdaad uh, nadenken over alternatieven voor vlees. Want uh, wat, wat merken jullie dan? Hoeveel minder vlees eten we? Gemiddelde Nederlander is uh, 20 dagen per jaar minder vlees gaan eten de afgelopen jaar. Dus uh, ja, elke twee weken een vleesloos dagje erbij. Dat scheelt toch best veel. Nou, laten we even wat hapjes uh, uitserveren. Kijken of de mensen die uh, lusten. Mag ik jou een uh, lekker hapje aanbieden? Oh ja. Nou, dankjewel. En? Ja, erg lekker. Het is vegetarisch. Oké. Okay. Huh. Eet u wel eens vegetarisch? Nee, eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen dat het wel erg lekker is. Ja. Mag ik ook een hapje aanbieden? Ja. Zit er nou iets van vis in dan? Nee, helemaal niks. Het is een vegetarische groenteschijf. Hm. En? Een beetje flauw vind ik. Ja, u kijkt niet heel enthousiast. Nee, ik vind een beetje flauw. Mag ik zeggen toch? Ja, zeker. Ja, we doen er ook wel eens een lekker sausje bij. Daar wordt het misschien beter van. Meneer, ja, mag ik u een uh, lekker hapje aanbieden? U? Nee. nee. Weet u geen zeker? nee. Meneer nee. komt uh, langs in de scootmobiel. Ja. U houdt niet van vegetarisch? Nee. ik wil echt uh, vlees hebben, anders uh, geen nep. En als ik nou niet bij had gezegd dat het uh, vegetarisch was, had u het dan gewaagd? Nee. <laughs> nee, toch ik niet. Ziet okay. het er niet lekker uit? Nee. nee. Meneer, met al die uh, verhalen over vlees tegenwoordig. Nee, een dubbel stukje. Ja. U maakt zich nergens zorgen nou, om? Nee, het is goed eten of niet. Ik heb er dingen gegeten, dus... Uh... Kangeroe, uh, buffel, alles wat daar, Aparte beesten. Een dus, uh... beetje paard kan geen kwaad. Precies. Nou, ik denk mezelf ook nog wel even een lekker hapje. Het hm. is niet slecht hè? Nee, het is uh, goed te doen. Maar Tim, je hoort het hier in de Osten. De reacties zijn redelijk gelaten. Ja. En we hoeven ons ook er nergens zorgen om te maken. Ik bedoel, dat, dat vlees wat teruggeroepen wordt, je wordt er niet ziek van. Het gaat er meer om dat de herkomst onduidelijk is. En dat er dus misschien paardenvlees in zit. Maar. Um, ben je nou weet jij weet je doet vanavond? Ben je nou gewoon met volle mond jij nou gewoon met volle mond op? Klopt. Plant, Klopt. Weet jij het al vanavond, wat je doet met eten? Uh, uh, met eten, ja. Mijn, ik heb een zoon die is vegetarisch. Dus die krijgt van die vegetarische nuggets. En voor mezelf heb ik een ossenhaasje gekocht die mijn oudere zoon gaat uh, gebakken. Uh, hoewel ik uh, begrijp dat ik moet blijven zitten vanwege dat sociale akkoord wat eraan zit te komen. Komt de persconferentie, dus uh, voor mij is het uitgesteld eten. Maar jij bent al klaar. Ik ben klaar hoor. Eet smakelijk een goede reis terug. Oké. Okay. We gaan naar de steden die zich proberen te profileren. Wat denkt u van Den Haag? Die had de passion met Pasen. Amsterdam, de heropening van het Rijksmuseum, overal te zien. Rotterdam krijgt straks het grote dankevenement voor koningin Beatrix. Nou, burgemeester Aleid wolfs goede avond. Goeie avond. Wat heeft Utrecht voor ons in petto? Nou, we hebben vandaag een bijzondere dag in Utrecht. Het is echt 300 jaar geleden dat de vrede van Utrecht is getekend... Niet van hele grote betekenis voor Nederland op zich... maar wel internationaal van hele grote betekenis. En dat gaan we het komende jaar uh, feestelijk vieren. En vandaag is daar de aftrap van. Heel veel mensen zeggen dat inderdaad weinig. Ik moest er zelf ook even opzoeken. Hoor. De vrede van Utrecht, wie er allemaal bij betrokken was. Het was een lange lange aangelegenheid met uiteindelijk die uh, vredesverdragen waarmee de Spaanse successieoorlog werd besloten. Is dat Heel iets waar de, waar de mensen in Utrecht uh, zich wel mee kunnen ja, uh, profileren? Leeft dat onder de mensen? Ja, het leeft die geschiedenis van de stad leeft. Nog 100 jaar geleden, dat kun je je eigenlijk helemaal niet zo goed meer voorstellen... was Utrecht een relatief provinciestadje van 25.000, 30.000 inwoners. En toen kwamen er diplomaten vanuit de hele wereld, kwamen hier onderhandelen... met grote delegaties en wat er toen gebeurde anderhalf jaar lang. was echt grote culturele evenementen. Omdat voor het eerst in de geschiedenis oorlogen werden beslecht door diplomatie... en door onderhandelen in plaats van door te vechten. En die geschiedenis in de stad, dat die... Dat toen zo'n bijzondere periode heeft meegemaakt, dat leeft hier wel onder de mensen. Met een zekere trots ook dat wij toen het wereldtoneel zijn geweest voor de eerste keer dat op vreedzame wijze die oorlogen zijn beslecht. Ja, dat met u dat we dat de samen... Utrechters trots zijn op wat er toen is bereikt, 300 jaar geleden. Hoe merkt u dat als u op straat loopt? Nee, ja, met dat mensen nu, we hebben, uh, omdat we hebben een hele aanloop nu uh, naar deze start van de vrede van Utrecht. En bij heel veel mensen leefde het niet, of nauwelijks. omdat ze veel mensen die geschiedenis ook niet kennen. Omdat in Nederland het ook wat minder bekend is. In Utrecht zelf was de Unie van Utrecht bekender dan de vrede van Utrecht. Omdat het voor Nederland zelf zo ontzettend belangrijk was. En die vrede van Utrecht, die soort scholen, wordt hier vrij sober onderwezen. Omdat het voor Nederland zelf toch wel een beetje het einde was van de gouden tijdperk. Hè. Voor nu ja. een beetje Nederland uitgespeeld op het internationale wereldtoneel. Nou, nu weer die... Activiteiten allemaal opstarten met vandaag een speciale herdenkingsmunt. De laatste met koningin Beatrix op. Een heel bijzondere schilderij waar de diplomaten van toen op stonden. Vanavond een concert. De laatste bezoek van de majesteit en de kroonprins en prinses Maxima. die vanavond de domtoren ook speciaal gaan aanleggen. Nu merk je wel dat het zoomt. Dat we denken: hé, hey, dat is bijzonder. En ja. dat allemaal in onze stad. Dat is wel heel mooi. En wat u betreft steekt u daar ook Rotterdam, Den Haag en Amsterdam moeiteloos mee naar de troon? Nou, we zijn niet in onderlinge concurrentie. Elke stad heeft echt zijn eigen bijzondere ding. En we hebben nu al die musea, al die tien musea, die allemaal een expositie hebben over die vrede. Vandaag is door minister Timmermans uh, de expositie in het Centraal Museum geopend, die heel aanschouwelijk maakt wat er toen in de stad heel net gespeeld en hoe belangrijk dat was. Dat is iets anders dan wat Rotterdam of Den Haag of Amsterdam heeft. Dus iedereen heeft zijn unieke. Punten en wij hebben deze vrede. Burgemeester Wolsten van Utrecht. Een mooi opwarmertje naar de uitzending van de NOS... vanavond om 11 uur op Nederland 2. En natuurlijk ja, via de website nms.nl. Een verslag van de vrede van Utrecht in een live uitzending. is in handen van Herman van der Zand. Dank u wel, burgemeester. Graag gedaan. We hebben dit half uur gehoord dat er in elk geval de werkgevers en werknemers uit zijn. Die hebben een akkoord. We zijn blij met het akkoord. We zijn blij met uh, de samenwerking met, uh, met de werknemers en met, uh, met de werkgevers. Uh, maar het niet free to tango in dit geval. Dus we moeten even afwachten of we met het kabinet ook zo ver komen. En dat zei Bernard Wientjes namens de werkgevers. Gaan we nog even naar Peter van der Werksmeerschout in Den Haag. Want Three to Tango en die andere danspartners zijn premier Rutte en een stil ministers en staatssecretaris en die zijn ook gearriveerd hè? Daar bij jou bij dat Mondriaan College. Precies, ik heb nog even geen idee waar ze, uh, waar ze nu zitten. Maar ze zitten in ieder geval nu wel gewoon bij elkaar. Ze gaan elkaar nog even diep in de ogen kijken. En ik denk dat ze elkaar ook wel gewoon flink op de schouders zullen slaan. Van mooi dat dit allemaal weer uh, gelukt is. Dat we eruit zijn, dat het uh, uh, gaat lukken. Ook al hoor je net uh, uh, minister Asscher van uh, Sociale Zaken toch nog een beetje voorzichtig. Ja, ja, ho, ho, wacht even. Wij moeten nu ook nog even. Maar goed, die hebben ook al gezegd als de sociale partners eruit zijn, werkgevers en werknemers, als die gezamenlijk eruit zijn en uh, ze doen er geen al te rare dingen, en daar lijkt het toch ook op, dan uh, is het een sociaal akkoord. En het is eigenlijk volgens mij voor het eerst sinds 10, 15 jaar dat we weer een echt sociaal akkoord hebben, waarin ja, kabinet en werkgevers en werknemers gezamenlijk afspreken, wat gaan we nu doen aan de sociale zekerheid, uh, wat gaan we nu doen uh, met, de, met betrekking tot de pensioenen, wat gaan we nu doen, hoe ziet de toekomst uh, voor uh, uh, de werkgelegenheid uh, eruit. Peter Vermeerschout, jij wacht rustig af... tot de premier met die partners naar buiten komen. En daar gaan we dan hopelijk een persconferentie van zien. Dat nieuws en de persconferentie over dat sociaal akkoord. Als dat inderdaad rond is, dat gaat u horen hier op Radio 1. En dan komen we meteen bij u terug. Het NRS Radio in Ezenal is door de uh, reguliere zendtijd heen. En dus gaan we naar Joost Eermans in Capelle in IJssel. Joost, goede avond. Tim, een hele goede avond. Natuurlijk ontruimen we hier alles als uh, dat akkoord in beeld komt. En Afspraak, is, een afspraak is afspraak, Tim. Daar kun je op rekenen bij WNL, dat weet je. Uh, Tim, we gaan het hebben over bouwend Nederland. Het zit niet zo heel ver af van, uh, van het sociaal akkoord. Je weet wel, de club van Elko Brinkman... Uh, die huilen dat de bouw geremd wordt... doordat er te weinig in geïnvesteerd wordt. En dat de bouw ons... Juist uit de crisis moet gaan helpen. Maar ik vind dat een hele raadredenering is er niet precies andersom. Eerst uit de crisis komen en dan pas geld geven om de bouwsector weer op gang te helpen. Het, het is in ieder geval mijn stelling en ook die van Richard Lamp. Hij is bij mij aanwezig in de studio als Trendwatcher. Zit bij mij de hele uitzending in de show en hij gaat ook reageren op mijn stelling. De bouwwereld gedraagt zich heel erg arrogant. U kunt daarop reageren 0800 11 21 1121. 21. De bouwsector gedraagt zich zeer arrogant.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 De werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Dat hebben werkgeversvoorman Bernard Wientjes en Ton Heers van de vakcentrale FNV bekendgemaakt. Het kabinet is door de sociale partners uitgenodigd voor overleg over het akkoord. En dat overleg is op een school in Den Haag. Heerts verwacht dat de sociale partners en het kabinet eruit komen. Wientjes is blij met het akkoord en met de samenwerking met de werknemersorganisaties. Premier Rutte zei toen hij bij de school aankwam dat een sociaal akkoord van grote waarde is. Hij en minister Asscher zijn optimistisch over het slagen van het overleg tussen de werkgevers en de werknemers. Asscher wilde nog geen inhoudelijk commentaar geven op de voorstellen van de sociale partners. En D66 en PvdA willen snel opheldering van het kabinet over de regels voor onbemande vliegtuigjes. Veel van deze zogeheten drones vliegen met camera's door het Nederlandse luchtruim. Boeren bijvoorbeeld inspecteren hun land ermee en waterschappen de dijken. Maar de regels en veiligheidsvoorschriften zijn onduidelijk, zeggen D66 en de PvdA. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Het weer dus, Peter Kuipers-Munneke. Na een grijze, druiderige dag is het inmiddels overal in het land droog. Nou, misschien nog wat buitjes in het noorden van het land. Uh, en die droogte, ja, dat blijft vannacht ook zo. Er zijn hier en daar wat opklaringen. Misschien dat er in het zuiden van het land wat lichte regen valt. In de buurt van de kust en in het noorden kan het wat nevelig worden. De wind gaat liggen en draait van west naar zuid. Het koelt af naar 3 graden in het noordwesten tot 6 graden in het zuidoosten. Morgen, dan begint de dag op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend en de middag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Vooral middag zitten daar felle exemplaren tussen, met name in het midden van het land, mogelijk met windstoten en een klap onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden en op de wadden is het iets minder warm. In het weekende tenslotte komt er warme en droge lucht uit het zuiden onze kant op. Op zaterdag wordt het een graad of 14 en zondag nog een paar graden meer, lokaal 20 graden. En dan de ABB verkeersinformatie 26 files, in totaal 100 kilometer. Vooral op de A28 vanuit Utrecht zijn er nog problemen. Daar is een ongeluk gebeurd. En op de A9 bij Amsterdam, daar springt de file eruit. Richting Alkmaar, tussen Knoop het Holendrecht en Knoop het Bad Ovedorp, 8 kilometer. Voor de rest lossen veel dagelijkse files uh, nu op. Maar op de A28 dus, naar Amersfoort, tussen de Uithof en de Afrit 6 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstoken dicht. Het is voorlopig verstandig om om te rijden. Doe dat dan via de A12, de A30 en de A1. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De bouwsector gedraagt zich heel arrogant. Het nieuws van alle kanten dus ook van rechts. Hier komt Avondspits van WNL. Wel WNL. 0800 1121. Goedenavond, je zou het niet zeggen aan de rijen busjes van aannemers en installatiebedrijfjes die ik vandaag weer rijen dik geparkeerd zag langs de Amsterdamse grachten. Maar de bouwwereld ligt al een hele lange tijd op zijn gat. En dan zegt Bouw in Nederland: de overheid moet over de brug komen, de bouw moet gestimuleerd worden en dan komt alles goed. Want onze diepe crisis wordt voor de helft veroorzaakt door terugval in de bouw. Geef ons bouwopdrachten. Wat een ontzettende koek. Laten we nou eens één ding van de huidige crisis opsteken. Eerst het geld verdienen, dan pas uitgeven. Dus geen huizen en betere wegen gaan bouwen om geld mee te verdienen, maar juist andersom. De economie innoveren, export vergroten, arbeidsmarkt en huizenmarkt hervormen en daarna gaan we pas bouwen. Nu lijkt het erop dat we vooral de bouwsector aan het werk zitten te helpen. Kortom, Bouw het Nederland moet niet zo om werk zeuren, maar eerst zichzelf aanpassen. De bouwsector gedraagt zich uiterst arrogant. Wel WNO. 0800 1121. Welkom bij uw Steen in de Vijver. Welkom bij Avondspits Opinie Radio 1. Het tempo gaat omhoog. We gaan uiteraard ook naar Den Haag als daar nieuws is over de persconferentie. Maar vooralsnog bent u welkom bij een nieuwe aflevering van. Dit gesprek van de dag in de studio aanwezig. Richard Lamp, zeg ik op zijn Nederlands. Maar je kunt ook Engels uitspreken, Richard. Ja, maar houd maar in het Nederlands eh, vandaag. Hou het op Nederlands. Hij is Trendwatcher bij bureau trendwatcher.com. Hij zit de hele uitzending bij ons. U kunt hem van alles vragen, behalve wat er over tien jaar met uw erfenis gebeurt. Het gaat er meer om wat er met die bouwsector gaat gebeuren. Er wordt al veel getwitterd. Vindt u die bouwsector ook arrogant? Vindt u dat ze klagen ten onrecht? Of zegt u nee, laat maar, er moet meer gebouwd worden? Dan gaat die welvaart vanzelf... Omhoog, Martijn de Haas het mij, oneens juist deze tijd investeren in de bouw, onderwijs en infra. Kortom, investeren in banen, Martijn de Haas zegt hij erbij. Piet Kleibonk het ook eens, de bouwers hebben zich twee decennia lang volgevreten van belastinggeld en suffen stellen die niet wisten wat en hoeveel ze konden lenen. Ik ga naar mijn eerste trouw als altijd, dat is meneer Vinken dit keer en hij komt uit Apeldoorn. Goedenavond. Dag uh, meneer Jertmans, uh, uh, ik, uh, ik, ik vind het eigenlijk uh, uh, stuitend en shocking dat dit soort sectoren, zoals uh, de banken. En uh, het van vanmorgen hoorde ik Boele Staal uh, ja. de prat opgaan dat hij nou met, het, uh, met de overheid overlegt. Let wel, de schurken worden door de schurken gestalkt uh, of, of uh, via internet. Uh, uh, de criminelen worden ze lastiggevallen. En nou gaan ze ineens uh, uh, huilen bij de overheid. Ja. Uh, ze hebben wel even ons aan het huilen gemaakt. door de miljarden die zij verspild hebben. en die ze nou uh, betaald krijgen door de belastingbetaler. De, de, de bouwfraude die hmm. is nog vers in ons geheugen. Kijk aan, en die jongens ja. gaan nou lopen janken dat de overheid ze weer moet. Leed wel, dat zijn de belastingbetalers die ze moeten helpen. Ja, we... uh, gisteren was er een rapport. ...over de bouwmarkt en daar werden bestuurders... ...want er werd uh, veralgemeeniseerd dat het om gemeente ging... ...maar dat zijn dus bestuurders die krapte op de woningmarkt hebben uh, gecreëerd... ...en dat hebben ze met de bouwmarkt en de makelaars gedaan om geld te verdienen... Ja. Dat vraag ik u. Dan vraag wat ik... is dit voor een Bananenrepubliek? <laughs> ja, dus meneer Vinken, u zit volgens mij al half in de, pro, in de nieuwe promo. Het is, duidelijk, het is heel duidelijk, duidelijke taal van u, meneer Vinken. Ik ga daar meteen. Ik zie, ik zie alleen maar een grijnzende Richard Lampen, meneer Vinken. Dus die heeft dit allemaal aangehoord. En, en jij kan je er wel in vinden, wat meneer Vinken zegt? Nou ja, natuurlijk. als je ziet, het geldt voor meerdere sectoren, moet ik gelijk zeggen. hoor. Maar bij de bouw zijn ze er wel heel erg goed in, om eigenlijk een beetje te zeggen. Er is ooit eens een boekje geschreven, Who Moved My Cheese? En daar gaan eh, een paar muizen gaan iedere keer op dezelfde plek kijken waar hun kaas is gebleven. En op eh, een bepaalde dag ligt er geen kaas. En ze blijven maar teruggaan naar diezelfde plek. Ja. En dat zie je in deze sector ook voor een groot deel. De goede eh, daarbuiten gelaten natuurlijk. Maar ze willen eigenlijk dat alles wat er was weer terugkomt. En dat ja. gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren de Zit komende het, jaren. Ze hebben het allemaal zelf opgereten, zeg ik? Nou, ja, natuurlijk. En, en je moet innovatief geweest zijn de afgelopen jaren om nu door te kunnen pakken. Dan kan je niet nu ineens zeggen van... Ik had hier ik had contact met, met Bouwen Nederland een paar dagen geleden. Ja. En die schrijven dan aan mij op een gegeven moment. Ja, de boodschap van Bouwen Nederland is, dubbele punt. We hebben goede wegen nodig voor economische groei en doorstroming op de woningmarkt. Het heeft een enorm multiplier effect op andere sectoren. Kortom, we moeten... Laten ons nou maar bouwen. Dan komt het eigenlijk wel goed met die crisis. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, jij zegt precies andersom. Jij, jij zegt eigenlijk zelfs... Dit is een methode van, van Bouwen Nederland, van de club van elk. Om, om vooral die bouwsector aan het werk te helpen. Ja, maar exact. niet de economie, ja, Kijk, Puur uit het belang, Je bent als, als club, als Bouwend Nederland bijvoorbeeld... Ben je, sta je voor de belangen van de bedrijven die eronder zitten. Dus ja. dit is een hele primaire reactie. Dat je zegt, van, ja, wij moeten op een of andere manier aan het werk. Maar je moet ook begrijpen dat eerst bijvoorbeeld het geld verdiend moet worden... met export van buiten Europa. En dan heb je gelukkig weer wat te besteden. En dan kan je inderdaad weer gaan bouwen en dergelijke. Maar je gaat niet een soort Ierland achterna... en dat je enorme overcapaciteit Als dus je het aan Dubai, gebouw hebt. Dus het is Dubai. Ja, Dubai ook, eh, waar idee, ja. Nou, wat je eigenlijk zegt is bijna dat in Nederland er vooral voor zichzelf zit... in plaats van voor de economie. Of ga ik nou te hard? Nee, je gaat helemaal niet te hard. En dat is jammer. Dat zie je steeds in, in deze uh, jaren. Sinds 2008 is het toch vrij serieus. Het zijn echt belangrijke wijzigingen in de economie. We zitten in een overgangseconomie, transitie-economie. Dus het betekent dat iedereen een beetje overstijgend moet gaan denken... en niet alleen maar voor zijn eigen clubje op moet komen. Dat geldt ook voor de retail en de zorg. Je moet met elkaar kijken. Ja, maar wat is er aan het verschuiven? Hebben we eigenlijk wel meer wegen nodig? Of ligt dat asfalt er zo kort hè, dat het eigenlijk nog wel even kan blijven liggen. Of hoe ja. gaan we daar anders mee om? Nou, ik, we gaan zo verder praten. Ik vind het leuk dat er veel binnenkomt. 0811 21. De bouwsector gedraagt zich heel erg arrogant. Huilie, huilie. Uh, in feite. En uh, er moet meer geld in. Maar feitelijk hebben ze het allemaal opgesoupeerd. En wat ook uh, Richard Lam zegt. Je moet juist eerst dat geld verdienen voordat je iets kan gaan, gaan betalen. Jacqueline ten Kleij zegt mij oneens. De bouwsector is zich terdege bewust van het moeten omschakelen... naar klantgericht denken, handelen en communiceren. En Hosta Siboldiana zegt mij eens. Veel bouwers hebben werk verzonnen voor de overheid. Tramrails moesten worden opgegraven, leidingen omgelegd. Allemaal onnodig. Nou, er komt, pittig, er komt redelijk wel dat binnen. U kunt ook meedoen. Hashtag eens of hashtag oneens. En dan ga ik ondertussen uh, naar meneer Strijbos. Die komt uit Zandam. Ja, uh, met uh, Strijbos uit Zandam. Dat spreekt u mee. Ja, goedenavond. Goedenavond, met Eerdman 2. ja? Ja hoor, dit is Eerdmans. Ja. Uh, Oké, okay. ik uh, ben het niet met de stelling eens, en wel, uh, ik zal aangeven waarom. Ik heb in de bouw gewerkt als calculator, dus ik maak de begrotingen van uh, woningbouwprojecten onder andere. Nou, Daarbij viel het me op dat de uh, grote kosten voor de bouw van de woningen veel lager waren dan uh, de grondkosten die vaak door de overheid in erfpachten uitgegeven worden. Uh, u weet zelf dat de woningprijs uh, gedaald is de afgelopen jaren. De prijs van de grond daarentegen absoluut niet. Ja. Uh, vandaar dat ik denk dus dat de overheid ook naar zichzelf kan kijken of ze dat gedeelte niet kan aanpassen, waardoor we weer betaalbaar kunnen gaan bouwen. Maar, en dat gebeurt, hè? Dat gebeurt natuurlijk in groot, in groot, met grote sommen wordt afgeboekt. Nou, ik woon zelf in de gemeente Zaanstad en daarbij uh, houdt men vol aan de, aan de waarde van de, van de grond. Mm. zoals die een paar jaar geleden was. Nou, dat wordt is helemaal niet afgebroken. Nou, dan is dat een zorgwekkend punt, want het is absoluut natuurlijk uh, een beetje geld in feite. Daar heeft u volstrekt gelijk in, meneer Strijbos. Ik denk dat, dat de bouw zichzelf misschien wel uit de puree kan halen. maar dan moeten wel reële uh, uh, woningprijzen ja. uh, gerekend kunnen worden. zodat ook jongeren, bijvoorbeeld kinderen van, van mensen die nu wel. In woningen wonen, dat die uiteindelijk ook een woning kunnen gaan komen. Genoteerd, minister Rijbos, bedankt. De bouwsector gedraagt zich buitengewoon arrogant. 0811-21 en u bent onderdeel van deze show eh, waarin Richard Lamp. Mijn uh, geachte studio, uh, gast is... Uh, hij is ook bekend met heel veel toekomstvoorspellingen... zoals zijn uh, trendkator uh, dat doet. Uh, ja, wat, wat er nou gezegd wordt is... Uh, ze hebben gewoon zich niet aangepast. Hè? Dat zeggen ja. jullie ook. Ik vond het mooi ook, hè, want hoorde je hoorde op een gegeven moment ook voorbij komen... En van ja, uh, wij gaan ons echt wel uh, aan de klantwensen aanpassen en dergelijke. Ja, Als je dat nu nog moet gaan doen, dan ben je wel rijkelijk laat natuurlijk. Ja. Toen dat internet destijds opkwam... dan praten we dus eigenlijk al over 1996... Toen kon je zien hè, dat de mens meer centraal zou komen te staan ten opzichte van de systemen. Hè, het, het bouwsysteem, het financiële systeem, dat is nog steeds leidend in heel veel sectoren. En wat je nu ziet tot nou, 2020, misschien iets meer hebben we daar de tijd voor nodig. Dan zou je zien dat de menselijke maat die gaat overheersend worden boven systeem. En dat is natuurlijk heel lastig. Als jij bijvoorbeeld in zo'n bouwsector zit, hè, het grote systeem, van yep. onderaannemers, noem het allemaal op. En je bent dat jaren gewend. En dan kan je wel zeggen: van, ja, maar ik wil eigenlijk zo dat het blijft zoals het was. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Dat gaat nooit meer gebeuren. Nou, dan oh, staan de mensen aan de andere kant van het touw die zeggen: Ja, luister eens, die recessie wordt voor de helft veroorzaakt door de bouwsector. Eh, dan is het ook logisch om daar aan te gaan sjorren. Stoppen nou maar geld Als er in. nuttige dingen te doen zijn, moet je dat vooral doen. Vooral overheidsprojecten. En dat is, sorry hoor, de afgelopen jaren is dat enorm veel gebeurd. Vooral op infragebied en dergelijke. Dat je denkt van nou is het allemaal wel zo nodig wat er nu gebeurt. Dus er zijn geen achterstallige projecten bijvoorbeeld op dit moment. Maar met de gewone bouwsector zie je dat al iets meer. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld aannemerijen zelf gaan participeren in bouwprojecten. Dus eigenlijk een soort projectontwikkelaar worden noodgedwongen. Ja. Nou, dat is eigenlijk al een hele ongezonde situatie. Want je bent en de bouwer, en je bent dan een deel van de financiën aan het regelen. Vroeger was het veel makkelijker... om daar bijvoorbeeld banken bij te halen. Nou, dat is allemaal wat ingewikkelder natuurlijk. De banken zijn op zich heel terecht hè, veel uh, ja, nauwkeuriger. Ze Zeker. hebben vroeger dingen gedaan... die eigenlijk niet helemaal uh, af te dekken waren. Uh, maar ja, als je dan ziet dat die bouwbedrijven... kost wat kost aan het werk willen blijven... En soms zelfs onder de kostprijs... Ja, is niet erg verstandig. Om er overeind te blijven. Ja, en aan het werk te blijven en niemand hoeven ontslaan. Oké, okay, we gaan weer naar een bellen toe, want u belt heel erg prima. Uh, hein Groen uit Amsterdam. Goedenavond. Ik ben het niet met u eens. Nee. Helemaal niet. We gaan niet eerst werken om eerst geld te verdienen. Want als je geen werk hebt, kun je geen geld te verdienen ook. En er moet eerst werk gecreëerd worden. En dan wil ik een goed voorbeeld geven. Als onze regering in 1945 had gezegd, toen dat Nederland helemaal plat lag... We gaan eerst geld verdienen, had iedereen je uitgelachen. Ja. Toen hebben we eerst geld geleend en toen zijn we Nederland op gaan bouwen. Met uw stelling, Dan dus hadden we nu nog in de wederopbouw gezeten. Nou, ik en dat geldt ook voor de 7e in 1954. Als we dat ook zo gedaan hadden, we moeten eerst geld verdienen... En dan pas uitgeven. En, ja. Dat had die gekund, want die zijn we nog met de voet in het water gezet. Maar meneer maar... Groen, je moet juist werk creëren en niet werk gaan zitten sponsoren. Dat is wat we zeggen, volgens mij. Dat je geen geld gaat pushen om maar eens een, een, een segment uit de arbeidsmarkt overeind te houden. Hè? Je wil juist zorgen dat er gewoon op een natuurlijke een wijze economische gebrek... groei ontstaat. We hebben een groot gebrek aan sociale woningbouw. Die nou, zijn helemaal om zeven geholpen. Daar ja. geloof ik helemaal niks van. Toevallig weet daar ik daar een klein beetje van... wat... Als je, tegenwoordig, als je tegenwoordig jonge mensen hebt... die zijn niet eens meer in staat om aan huiswoonruimte te komen... vooral Jan met de pet niet, want die krijgen geen eens een hypotheek. Nou, Dan moeten ze wel een huurwoning nemen. Maar nou, die huurwoningen worden niet meer gebouwd. Meneer, groen, de meneer de groen, als ik even voor mijn eigen regio mag spreken... staan er veel meer woningen in de sociale huursector... dan er mensen zijn die erin in, in zouden kunnen wonen. Dus dat, die vlieger gaat uh, niet op, meneer Groen. Dat gelooft u toch zelf niet, hè? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik geloof nou, ook... U woont niet in Amsterdam. Nee, en ik woon niet in Amsterdam. En zo is het ook nog. En dat blijft voorlopig ook zo. Meneer Groen, bedankt. 081121. u. Uh, Weerdenburg twittert het mij Eerdmans Eens. Je zou zeggen, ze hebben hun lesje wel geleerd. Maar nee hoor, ze denken dat ze de dienst blijven uitmaken. En nog een Twitter van, uh, van PEV die zegt... Eens, laat de markt het maar regelen. Veel te veel fraudeleuze bedrijven. Als de crisis voorbij gaat, trekt de bouw vanzelf weer aan. 081121 doet u mee. De bouwsector gedraagt zich buitengewoon arrogant. Richard, wil jij nog reageren? Ja, zeker. Want uh, kijk, de bouwsector en bijvoorbeeld de agrarische sector... Het zijn allebei hele oude sectoren, hele volwassen sectoren. En als je nou ziet dat in de agrarische sector... Die, die uh, tuinders in het Westland die zijn de afgelopen jaren massaal naar het buitenland gegaan... om daar kassen neer te zetten of op andere manieren te telen. En die nemen dus hun kennis mee naar het buitenland verdienen daar het geld brengen. Dat geld dus weer mooi terug mee naar Nederland... ook voor een groot deel. En die hebben gelijk zoiets... ja, maar de, de export, de bloemenexport... bijvoorbeeld vanuit Nederland, is gewoon op een lager pitje nu. Voor Europa is niet handig om hier te blijven zitten. Dus hup, naar het ja. buitenland. Nou, Voor een bouwsector kan dat ook heel makkelijk... om je kennis, als het ware, te exporteren. En daar dus met lokale uh, arbeiders... ook weer je bedrijven op te tuigen. U hoort Richard Lamp, hij is trendwatcher... en praat mee vanuit de studio. En u kunt nog steeds ook mee doen via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Spindokter zegt mij eens. De bouwsector blinkt niet uit in innovatievermogen of productiviteit. En er werd nog maar kort geleden op grote schaal gefraudeerd. Hashtag WNL zet hij erbij. Ik ga zometeen naar mijn tweede deskundige, Taco van Hoek... directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Heel kort nog even naar een, een oneens, want u belt ook best wel met tegenstelde geluiden. Paul uit Hilversum bijvoorbeeld. Ja, ik ben het niet met de stelling eens. Uh, ik wou zou hem zo willen uitbreiden. Niet alleen de bouwsector, maar ook gemeenten... En uh, banken hebben boter op hun hoofd wat de bouw betreft. Wat Jammer. de malaise in de bouw betreft. Ik zie Riesa knikken hier. Leg het even uit, Paul. Nou, gemeenten kopen landbouwgrond in voor 5 euro per, per vierkante meter... en verkopen het dan voor 300 meter nadat ze de uh, gewijzigd hebben. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Zo, zo zijn ook overigens gemeenten in, in, in problemen gekomen. Die hebben erop gerekend dat ook dit spelletje wel tot in de eeuwigheid door zou gaan. Ja. En uiteraard banken zijn gaan financieren tot 8 uh, tot, uh, tot of 9 keer het bruto inkomen van beide partners... Ja, dat, dat heeft geleid tot een idiote stijging van huizenprijzen. Dat is waar. Dus, er, zijn heel veel, er zijn heel veel meer schuldigen aan te wijzen dan de bouw alleen. U vindt... De bouw alleen moet zich alleen nog wel één ding aantrekken. Wanneer ja. je een nieuw huis hebt, dan zou het best eens kunnen... dat het met wat minder gebreken dan zo'n 15 of 20 stuks bij oplevering uh, <laughs> uh, zou, zou moeten zijn. That's... Daar zou heel, heel, heel, heel, heel snel wat aan gedaan moeten worden. Oké, okay, Paul. Het Dankjewel. Paul, het heel was. Ik ga naar, naar Taco van Hoek. Directeur, zoals gezegd, van het Economisch Instituut voor de Bouw goedenavond. Goedenavond. De bouwsector gedraagt zich zeer arrogant, zeg ik. Kunt u dat aanbrengen? Ja, ja? <laughs> uh, Nou, kijk, uh, de, de stelling is dat, uh, dat er om enorme investeringsimpulsen wordt gevraagd. Ik, uh, ik weet niet of dat zo is. Uh, ik denk het belangrijk is om vast te stellen dat uh, de bouw wel heel afhankelijk is van heel veel overheidsbeleid. En uh, dat overheidsbeleid is de afgelopen jaren heel erg lastig geweest voor de bouw. Uh, kredietregels zijn flink aangetrokken, hypotheekrenteaftrek is beperkt, dus ja. een flinke uh, verhuurderheffing nu richting de corporaties. Ja. Uh, en ja, dat, uh, daar kun je van alles van vinden. Hè, of op lange termijn misschien dingen verstandig zijn, maar gevolgen zijn wel dat het veel vraaguitval heeft veroorzaakt in, uh, in de afgelopen jaren. En ja, de bouw is een uh, ja, echte investeringsbedrijf straks. Zeg maar, hè. Een groot deel van de productie bestaat uit investeringen, grote aanschaffingen van bijvoorbeeld burgers voor een huis. Uh, en uh, ja, daar hebben we veel last van gehad in de bouw. Ja. En de vraag is dus, uh, nou, a, ah, uh, is daar nog niet iets in de goede richting te doen? Ik denk dat het eerste belangrijke zou zijn is dat, uh, laten we zeggen, verdere stappen nu uitblijven. Dat we niet nog eens verder de kredietregels gaan aanscherpen. Ja. Uh, dat er niet nieuwe aanslagen komen. En het andere is, ja, is er ook niet in de sfeer van bijvoorbeeld uh, regelgeving, functioneren van de markten wat te verbeteren? Het moet niet zozeer om subsidie gaan, denk Precies. ik. Uh, ja. Maar er is bijvoorbeeld een plan van dijkhuizen gelanceerd, hè, niet zo lang geleden. Dat uh, is de bedoeling om de pensioenfondsen wat kapitaal in die hypotheekmarkt te laten brengen. Uh, als dat de rente wat omlaag kan brengen, en ja, dat dat zijn zouden, precies. zouden goede mogelijkheden moeten zijn. En kijk, dan komt het herstel vanuit de markt zelf. Maar de overheid nou, die, die moet, die moet daar wel iets voor doen om partijen bij elkaar te brengen. Wat de minister dus op dit punt gelukkig ook gedaan heeft. Ja. En die kredietregels heeft de uh, politiek ook iets mee van doen. Uh, want kijk, waar banken zelf terughoudend zijn, is dat uiteraard uiteindelijk hun eigen afweging. Of ze geld willen uitlenen en tegen welke condities. Maar de staat die legt daar ook nog allerlei extra eisen bovenop. Ja, ja. Maar, uh, ja. nou, maar eigenlijk... in die sfeer. Laten we zeggen, denk ik, uh, uh, gaat het wel om, om het een en ander... Waar wat maar dan. vindt u dan als econoom, als ik nog ontbreek meneer Van Hoek... Ja. Dat, dat de bouwsector zich wel voldoende heeft aangepast eigenlijk aan deze tijd... zonder er nu inderdaad met het handje uh, op, op, op te komen... van uh, geef mij wat, wat regelen, minder regels of subsidie... is men wel in staat geweest om innovaties te plegen? Nou ja, er zijn twee verschillende dingen. Kijk, uh, zwaar innoveren in crisistijden is niet makkelijk. je uh, moet zich realiseren. Ja, nou, misschien uh, noodzakelijk. Nou nee, dat lost het probleem niet op op de korte termijn. Ik, bedoel, ik ben met u eens dat er op innovatiegebied het nodige nog moet gebeuren. En het nodige zou kunnen en moeten veranderen op termijn. Uh, maar het is wel zo, in zo'n crisistijd ja, zitten bedrijven natuurlijk met een enorme terugval van de afzet. Je zit met uh, stijgende kosten waar je mee van doen krijgt. Omdat ja. je minder afzet hebt en je hebt een stuk vaste kosten. Dus wat bedrijven doen, en dat is het normale aanpassingsmechanisme in crisistijden is toch enorm op kosten snijden en, en die kant in. En dat is natuurlijk enorm gebeurd. Okay, kijk, dus... de, aannemers... ja. de aannemersommen in de woningbouw bijvoorbeeld... die zijn met zo'n 15% getaald. Mm -hmm. En dan praten we over woningen van dezelfde kwaliteit. En dat heeft natuurlijk te maken met inderdaad het schrappen... van het allerlei... Ja, ja. allerlei dingen. Dus... Uh, ja, okay. uh, er dan wel. Dank u zeer. Ik ga even naar Richard Lamp, want hij wil ook reageren op uw woorden. Ja, kijk, kosten snijden is inderdaad wat het eerste gedaan wordt. Maar ik zie bij heel veel bouwbedrijven dat ze nog steeds daar zitten. En dat is de meest simpele en, en nou, bijna domme manier om te proberen te overleven. Want dat hou je niet zo lang vol. Je zal dus met echte innovatieve uh, zaken moeten komen. En dat betekent niet dat je gelijk nieuwe materialen en dergelijke in de bouw moet gaan gebruiken. Maar je hele uh, procesinnovatie moet in gang gezet worden. En dat is juist in deze tijd... Wat is dat dan? Nou, dat je dus op een hele andere manier zal moeten gaan werken, omdat je merkt dat het op deze manier niet doorgaat. En wat je lijken te veel op elkaar ook, bedoel je, of niet? Iedereen kan uh, ongeveer hetzelfde, dus je gaat op prijs concurreren. naar nou, dan ben je op een gegeven moment uitgepraat, ja. dat wil je niet. Uh, en wat je zal zien, en dat gaat voor veel bedrijven in de bouw nog te ver, maar we gaan naar een hele nieuwe uh, sectorale indeling toe. Dus de bouwsector zoals we die nu kennen, die bestaat over tien jaar zeker niet meer. Je zal meer zien dat we maatschappelijk georiënteerde ja, sectorale indeling krijgen, dus ja. vanuit wonen of werken of veiligheid, zo'n soort sectorale indeling. Nou, en daar moet je klaar voor zijn een paar gelukkig uh, positieve initiatieven zijn. Hè, dat er uh, 3D huizen geprint worden, dat er initiatieven voor zijn, zijn wat architecten mee bezig. Wat ook een heel mooi voorbeeld is van Pieter Bruin. Hè, architect die de uh, Roombeek heeft herontworpen, heringericht uh, in Enschede destijds na nou, de vuurwerkramp. Die heeft gezegd: jongens, we hebben zoveel uh, vierkante meter. Mensen die hier wonen, bedrijven die hier zitten, zeg het maar. Ik heb niks getekend voor jullie. Wat hebben jullie nodig? Gaan we samen eraan werken? En dan kom je inderdaad iets wat een beetje eigen tijd is, waarbij je dus ja. de gebruikers, de eindgebruikers centraal Oké, okay. Ik ga Richard nog wat luisteraars aan het antwoord laten, want die bellen veel, en dat is mooi. Uh, Wouter Rose, kom uit Westerveld, goedenavond. Hey, goedenavond, Wouter. Um, ik ben het met je stelling eens, en uh, wel hierom, uh, het is eigenlijk al 10, 12 jaar bekend dat er eigenlijk de, de, de bouwsector veel te veel kantoren bouwde al, dat we daar een gigantisch probleem mee gingen krijgen, dat er overbezetting wa onderbezetting was van kantoren, ze dus bleven maar doorgaan. Ja. Dus op die manier hebben ze eigenlijk een beetje aan zichzelf danken dat ze eigenlijk veel te groot zijn geworden... en dat de economie veel te afhankelijk van hen is geworden. En de, ja, de overheid heeft het altijd toegestaan maar. Maar ja, ik denk in plaats van nieuwbouw... dat we maar moeten gaan beginnen met onder andere die kantoren... Eh, om mm. te bouwen naar woonunits. Ook voor de sociale woningen. Daar, daar wordt wel veel mee geëxperimenterd. Is, is een goede suggestie, Wouter. Dankjewel. je gaan naar Aad Nobel uit Zwijnderecht. Is de bouwsector arrogant? Uh, nou, ik ben het eigenlijk met je oneens joost, want... Uh, ik denk juist, er zijn een heleboel materialen nodig voor de bouw. En, eh, uh, stenen, hout. En, uh, er zijn ook mensen voor nodig om dat te, te, te brengen en, uh, dat te maken. En juist, eh, uh, ja, met al die mensen wordt er ook alweer geld verdiend, uh, zou ik zeggen. Ja. Dus, eh. Uh... Ja, de, op, de, op de bouwplaats zelf zijn mensen nodig, maar alles hangt er eigenlijk aan vast. Want uh, als je kijkt het transport naartoe en uh, de mensen die het later weer moeten gaan inrichten... en uh, de en alles hangt er eigenlijk toch wel een beetje vanaf. Dus ik denk dat je daar toch ook wel weer een heleboel mee, mee ophaalt. Kijk, je deelt niet de analyse van Richard... dat men toch eerst bij zichzelf zou moeten beginnen voordat men uh, de hand ophoudt, zeg maar? Nee, ik denk toch dat je moet investeren om de economie weer op gang te krijgen. Oké, okay, uitgenoteerd, dankjewel. Er, er, er, Erik Stekenburg, sorry zegt eerlijk als jij durft... Als je werk nodig zou hebben in de bouwsector... zou je de stelling wel uit je hoofd laten. De bouw maakt het. Ik weet niet of Erik daar er zelf vandaan komt. Maar het kan. Bertrand Verbeek zegt... oneens, na ruim één jaar werkloosheid ben ik zeker niet... arrogant. Bouw- en consumentenvertrouwen moet worden gestimuleerd. Geld is er echt wel genoeg. En Paul van Wens zegt mij... oneens, Bouw in Nederland heeft alle recht om eigen belang te promoten. Maar overheid hoeft niet alles... daarom ook maar over te nemen. Klaas uit Wolf Workum. Goedenavond, Klaas Volgers. Ja, goedenavond. Klaas Volgers uit Wolkem dus. Nou... Ik vraag me ook af, is Brinkman wel de juiste persoon die er zit? Ja, nou, je kunt het nog verder denken. Uh, ze hebben, de gemeente heeft, heeft het ook over erfpacht. Ja. Maar erfpacht en rente op gronden zijn ongeveer dezelfde kosten. En het, is, uh, het verhaal is ook niet helemaal zwart-wit, want de banken zijn ook hypocriet. Voor de crisis kon iedereen geld krijgen. Na de crisis staat alles op slot. Ja, dat, is al eerder, dat werd al eerder gezegd... Maar u ziet het probleem deels, deels bij de banken, deels bij, uh, bij, de, bouw, bij de bouwers zelf. Ja. En alles kon ik met de bouw. Het geld kon ik niet op natuurlijk. Er werd heel veel verdiend. Ja, oké, okay, dank je Klaas. Merci. Kom hang, het werd het mij eens. Geld ook voor de onnodige verbreding van A27. Het staat niet in de file top 5, maar het kostte wel 1,2 miljard. En weer zie ik Richard knikken. Richard, slotwoord voor jou. Nou ja, om te beginnen, Eelco Brink wordt natuurlijk opgevolgd nu door Maxime Verhagen. Maar daarmee wordt wel de lijn voortgezet. Hè, van bijvoorbeeld Bouwend Nederland met heel veel goede warme contacten met het Haagse. En de vraag is altijd: hè, je hebt en bestuurders nodig, maar je hebt ook mensen die heel erg met de sector bezig kunnen zijn én, én. en. En eh, ja, met daar eh, verwacht ik eigenlijk nog veranderingen. Dat dan moet het een ja. en ander gebeuren natuurlijk. Richard, mag ik je zeer danken. Richard Lamp, voor jouw aanwezigheid hier in de studio. Overigens hebben wij wel gevraagd met Bouwend Nederland om een reactie op deze stelling. Maar agente technisch lukt het meneer Brinkman niet om te reageren, helaas. Uh, We zijn er door, ook dank aan Taco van Hoek... de directeur van het Economisch Instituut... en u luisteraars en twitteraars. Het was mooi om de discussie te voeren. Nog steeds geen uh, licht in de tunnel in Den Haag... geen persconferentie aanstaande, ongetwijfeld later vanavond. Wij gaan eruit voor Kunststof... met daarin wetenschapsjournalist Martijn van Kalmthout te gast... om op WNL morgenochtend weer te zien... vanaf 7 uur op Nederland 1, met vandaag de vrijdag. In de studio zitten John van de Heuvel en Erik Nomen. Morgenochtend dus vanaf 7 uur Nederland 1. Presentatie, Merel Westerik en Leonie ter braak. Deze en andere uitzending van Avondspits kunt u uh, lekker terugluisteren, zou ik zeggen, op www.omroep.nl.nl slash Avondspits. Morgenavond een nieuwe Avondspits gesprek van de dag, half zeven hier op Radio 1. Namens Richard Lamp en mezelf. Heel fijne avond en graag weer tot morgen.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 Je hoort reacties van kenners, Ze zijn magnifiek. bezoekers, de minister van Cultuur en een blije directeur. Wij zijn echt apentrots. Maar het is niet wat ik beoogde destijds met het Nationaal Historisch Museum. En muziek van Bruggenheim: Opium in het Rijks. Zaterdagmiddag van half drie tot half vijf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.